12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem ziet wel wat ruimte voor lastenverlichting, maar niet veel. De marges zijn smal, zei hij voor het begin van de ministerraad. Dijsselbloem vindt het al mooi dat het kabinet niet verder hoeft te bezuinigen dan eerder was afgesproken. Volgende week beginnen de besprekingen over de begroting voor volgend jaar. De bodem van het Nederlandse potje voor noodhulp komt in zicht. Volgens minister Ploemen zitten er nog wel miljoenen in. Maar ze zei er ook bij dat er in de wereld de nodige crisissituaties zijn. Eerder deze week trok het kabinet een miljoen euro uit... voor hulpgoederen voor de gevluchte jezidis in Irak. Ze noemden de situatie daar erbarmelijk. De extreemrechtse Nederlandse Volksunie... wil toch gaan demonstreren in de Schilderswijk in Den Haag. De geplande betoging op 20 september moet doorgaan... ondanks het verbod van burgemeester Van Aertsen... De NVU wil het verbod laten toetsen door de rechter. Volgens voorzitter Kusters van de NVU is het een principe kwestie. Thema voor de demonstratie op 20 september is volgens Kusters baas in eigen land. In Den Haag is een man opgepakt die een camera van een journalist zou hebben vernield. De journalist van Novum News filmde afgelopen zondag de anti-IS-demonstratie in de Schilderswijk. Hij werd belaagd door een groepje mannen en een van hen vernielde de camera. De man van 29 werd vanochtend opgepakt. Politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Staatssecretaris Dijksma heeft de ministerraad getrakteerd op een mandje met Nederlandse groente en fruit. Ze wil daarmee laten zien dat het kabinet oog heeft voor de problemen van boeren en tuinders. Vandaag is de eerste ministerraad na de zomervakantie. Dijksma van Economische Zaken vindt dat Nederlanders veel Nederlandse land- en tuinbouwproducten moeten kopen. Sommige winkeliers, zoals supermarkt Kate Jumbo, hebben toegezegd Nederlandse groenten en fruit meer aandacht te geven in de winkels. Het weer steeds meer buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of twintig. Het weekend blijft wisselvallig. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En zo werd het even na 12 uur een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van CFM Lunch bij CFM. Ja, Zo tegenover mij kijken, Ansela of uh, Albert-Jan, die ziet er in één keer heel anders uit. Goedemiddag, Maurice. Een hele goedemiddag, Rob Harms. Ja, we ja, zijn Ansela er tussen 12 en 2. Ja, Ansela is een ja. klein beetje veranderd. Maar Ruud en Alsela, die zitten lekker op de BVW-feestweek. Uh, dus en vandaag geen Ruud en Ansela. Ja, die gaan daar vanavond optreden. Hè? Mm -hmm. Nou ja, Ruud alleen hoor, Ansela niet. Ansela niet? Nee, niet? Nee, nee, nee, nee. Die slaat even een rondje over. <laughs> Nou, Albert Jan, uh, die is ook uh, ondergedoken. Ja, klopt. Klopt. Ik zit hier uh, onder uh, mijn supervisie van mijn uh, stagebegeleider. Ja, is Albert het zo? Vos, ja, zeker. Albert Jan Vos, ja Vos, is hij er op wel? Hij zit om mijn nek mee te heigen. Oké, okay, nou ja, als je mee wil kijken trouwens uh, in de studio, dat kan uh, Maurice. Via ja. www.zfm-live.nl Zie ons tot aan twee uur druk aan het werk, wat... We krijgen druk, even vanmiddag? We hebben het weer. Druk, druk, druk. We hebben heel veel mooie muziek vandaag in, in Lunch. Dat uh, kan niet anders als Rob Harms erachter staat. En we hebben zo direct om half één het Regio Nieuws en het Weerbericht. Om half twee gaan we dat ook weer doen. En we hebben niemand minder dan Joop van Nes om kwart over één met de Weekendagenda. En we hebben iets heel grappigs, iets heel leuks in de aanbieding... om vijf over één ongeveer. Een conference. Hé, hey, kijk. dat is, ga ik nog niet verklappen. Dat vind ik weer een beetje jammer, Mo. Ja, ja. ja. Een beetje geheim houden. Nou, het gaat helemaal goed komen vanmiddag tussen twaalf en twee uur bij CFM. En mocht je aan de lus zijn, en eet smakelijk. En hou uiteraard de radio aan, want zoals Marie zei... wij hebben heel veel lekkere muziek vanmiddag. En kijk eens naar buiten, Mo. De zon o. schijnt lekker in zalfort. Heerlijk genieten van lekker zonnig weer vanmiddag tussen 12 en je van hem lunch met nu de single van The London Beats. First, I'm the realest. realest, Drop this and let the whole world feel it Let them feel it And I'm still in the murder business I can hold you down Like I'm giving lessons in physics, right, life. right If You want a bad bitch like this huh? Drop it low and pick it up just like this, yeah, yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris I heal something worth a heavy ticket on my wrist, back. On my wrist Taking all the liquor straight, never chase that Never Stop, Stop. like we bringing 88 back What? Bring the hook in with a bass at. Champagne spilling, you should taste that Do that, put that paper over all. I thought you knew that, knew that I'd be the OG. Put my name in bow. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. you already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. You love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these souls, go trigger on a gun like. That. een heerlijke vrijdagmiddag. Hè. De zon schijnt lekker in Zandvoort. En of dat ook zo blijft, mo. Dat horen ze zo dadelijk even en half heen. Het weerbericht, uiteraard verzorgd door uh, weerman Lex van der Hoorn. De eigen weerman van CFM. Jor, als eerste de London Beats. En you bring on the sun. En de achteraan uh, een plaatje wat jij waarschijnlijk nog niet echt kende. Nee, dat klopt. Ik nee. uh, was er niet zo uh, op de hoogte van, van dat ik nummer. Azalia en Fancy. Je had hem toen een keer laten horen en ik nou, nou, nou, nou, Maar Eigenlijk nu ik hem helemaal heb gehoord, is het eigenlijk best wel een hele mooie plaats. Kijk, zo horen we het graag. Hey, vanmorgen hadden wij uh, bij CFM een aflevering van uh, CFM TV. Heb jij nog gekeken? Ik heb natuurlijk meegekeken. Nou, voor de luisteraars uh, die niet gekeken hebben, onder meer het EK Zand en de Timmerdorp Zalvoort kwamen ruim aan bots. En nog een hele mooie film van, uh, van het uh, oude archief, hè? Het oude archief. Het hele oude Noord-Hollands Noord archief. archief. Precies, die bedoelde. Ja, klopt. Nou ja, elke vrijdagmorgen kun je bij CFM kijken naar CFM TV tussen 10 en, en 12 wow. uur. Nou, dat heb je dus net gemist als je niet gekeken hebt. Gewoon maar aan dan kan je de... De... nu gewoon weer op televisiekanaal 40, digitaal natuurlijk, kijken naar onze uh, kabelkrant. Zo is het, de laatste nieuwtjes ja. uit Zonvoort en de regio. Je ziet ze bij CFM 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Ik heb zin in zomerse muziek. Oeh, dat gaan we doen dan. Hier is Zeler en La Cumbia. Op je bol in Zandvoort. En deze muziek uit de radio. Wat wil je nou nog meer, hè? We de zungel van Sailor En dat was La Cumbia. De het ritme van Zandvoort ook op TV. CFM Text TV op kanaal 45. Met elke vrijdagmorgen, dus tussen 10 en 12 uur CFM TV. En 24 uur per dag CFM Text TV. Kanaal 40 digitaal via SIGO. Elton Jong en Kiki Die zijn hier.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 C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, et sûr, c'est sûr, et sûr, pied sûr, c'est sûr, et sûr, et sûr, c'est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 Ja, en de Belgen moet je af en toe ook een beetje ruimte geven. Hè? Dat, Dat ze plaat een plaatje mogen zingen. Eigenlijk een Walloniër, hè? Ja, Als zo, een... Uh, ja, precies. Alleen maar Franstalig, hè? Ah oh oui, monsieur. Ah oh oui, à fait cesaria. de nieuwe zingel van Stroma E bij CFM Luns. Ja, so dadelijk het uh, regennieuws met uh, Mo Mulder, de stagiair van vandaag. <laughs> Ik ben heel benieuwd, Maurice. Heb je goed voorbereid? Nou ja, uh, uren ben ik ermee bezig geweest. Ja, het zweet staat op je voorhoofd. Het zweet ik staat op je voorhoofd en de, de, de adem van Albert-Jan zit nog een beetje in mijn nek. Dus uh, ja, ik denk dat het wel goed komt. En anders word ik heel hard afgestraft uh, na de Beverwijkse feestweek... door Angela natuurlijk en door Riet zelf. Uiteraard. Dus ik heb, ja, ik heb wel wat te bewijzen. Uh. Daarachteraan doe je trouwens ook het uh, weerbericht. Nou kregen we een telefoontje van Lex van de Hoorn. Had ja, je het niet correct. goed gedaan? Nou, ik had het wel goed gedaan, maar helaas uh, is het weer zo veranderlijk. Nou ja, dat, dat oud-Chinees spreekwoord kent iedereen natuurlijk. Niks is zo veranderlijk als het weer... En uh, ja, uh, er is een klein foutje ingeslopen op de website... maar dit heeft hij heel snel weer aangepast... omdat het weer weer veranderd was. En ik heb nou het actuele weerbericht. Dat zou dadelijk even, half één, bij CFM. Houd de radio aan, want we hebben lekkere zonnige muziek nog onderweg... waaronder deze van Phil Faron en Galaxy.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 van alweer jaren geleden. We kunnen het bijna wel een gauwouwe gaan noemen. Door ja. de serie van Phil, Fern en Galaxy en Dancing Tides. Daarmee is de half heen geworden. Tijd voor het regennieuws met Maurice Mulder. Ja, zeker. Daar ben ik voor het regennieuws. Hij drank maakt meer kapot dan je lief is en ook je kwekerij. Want gisterocht heeft de politie uh, per toeval een heen op kwekerij ontdekt in een woning op de Heining in Zwaneburg. Bij de politie was melding binnengekomen dat de persoon onwel was geworden... op de burgemeester van Alvestraat in Zandvoort. Daar troffen ze een dronken 16-jarige jongen aan. Nou, de jongen kon niet meer op zijn benen staan... en na controle door de ambulance besloten de agenten om de tiener thuis te brengen. Bij de woning aangekomen vermoedde agent al dat er mogelijk een hennepkwekerij aanwezig zou zijn. Ze hoorden gezoem en rook een sterke henneplucht. Nou, na de onderzoek bleken inderdaad eh, een kwekerij te zijn met 145 planten... Een ja, 19-jarige bewoner al daar werd aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een wielrenner is woensdagmiddag in botsing gekomen met een auto. Het ongeval vond rond half vier plaats op de Zandvoortenweg... de hoogte van de Koerduinweg in Aardehout. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het letsel van de wielrenner... minder ernstig te zijn dan werd verwacht. De wielrenner is onderzocht en kon daarna zijn weg gelukkig weer vervolgen. Ik denk niet meer op zijn fiets, want die doet het denk ik niet meer zo goed. Um, volgende is niet iedere gemeente verdient aan parkeren. Jawel, Papendrecht legt er namelijk 24,70 euro per inwoner bij. En Almere en Nieuwegein gaan er ook op achteruit met ongeveer 15,40 15 euro en 12 euro per persoon. Voor de gemeente Valkenburg, Zandvoort, Noordwijk en Bergen is het stallen van auto's wel een goudmijntje, zo meldt de Telegraaf. De krant baseert zich op een overzicht dat CROW KPVV maakte... over inkomsten en uitgaven van gemeenten rondom parkeren. Het beste kostenbatenplaatje wordt in Valkenburg aan de Gul opgemaakt... waar per inwoner maar liefst 110 euro binnenkomt. Na aftrek van kosten ziet de Limburgse stad een bedrag van 77,90 euro... in de gemeentekas vloeien. En Zandvoort volgt een heel nauw op de voet met 74,70 euro... Burgernet gaf vanochtend rond 9 uur een melding... dat er een Oost-Europese vrouw in de Haarlemse Beelden Dijkstraat loopt... die met verschillende sleutelbossen sloten probeert open te maken. De vrouw draagt een rood hesje en is ongeveer 1,80 meter lang. Ze zou richting Brouwersvaart lopen. Nou, mocht je haar nou nog tegenkomen... kans is aanwezig. Waarschuw dan direct de politie als je ze ziet via nummer 0900-8844. We hebben niet alleen in ZFM Lunst mooie muziek en hier op ZFM Zandvoort... Ook in Haarlem gaat het een keer. Het grootste jazzfestival van Europa, Haarlem Jazz More, biedt haar bezoekers van donderdag 14 augustus tot en met zaterdag 16 augustus weer een uitstekende mix van jazz en pop-acts. Tijdens Haarlem Jazz More hoor je iedere dag op verschillende podia verspreid over de Haarlemse binnenstad diverse artiesten, waarbij de focus op jazz zal liggen. Nou, dat het niet alleen jazz is wat de klok slaat, blijkt wel uit de programmering van bijvoorbeeld vorig jaar... toen onder andere artiesten zoals Gregor Salto, Waylon, Roog, Giovanki en Kraken smaak optraden. Dit jaar zullen artiesten uh, staan zoals Van Velzen, Eva Simons en niemand minder als rechtstreeks overgevlogen uit de USOV, Olita Adams. Nou, Kortom, een swingend en jazzy event wat je niet mag missen. Vandaag zal het event beginnen om 5 uur op het podium van de Grote Markt in Haarlem. De komende tien dagen is Amsterdam weer het podium voor klassieke muziek. De 17e editie van het Grachtenfestival wordt vrijdagavond geopend... door Amsterdamse cultuurwethouder Kasja Olengren. In totaal zijn er zo'n 250 concerten te zien... op ruim 90 verschillende en vaak bijzondere plekken. En het evenement trekt jaarlijks 10.000 bezoekers... en heeft als doel mensen op een laagdrempelige manier... kennis te laten maken met het mooie van de klassieke muziek. De organisatie van het festival... Programmeert veel jong talent en kiest voor spannende locaties zoals dit keer optreden in een brughuisje van schrik niet slechts 17 vierkante meter. In een metrostation van de toekomstige Noord-Zuidlijn en in de fietstunnel in de aanbouw onder het centraal station. Nou, deze editie is extra aandacht voor jazz omdat Amsterdam momenteel World Jazz City is. Uh, Festivaldirecteur Mirjam Barendrecht wil in de toekomst meer buitenlandse muzici naar het event halen, liet ze weten. Hiervoor wil ze samenwerken met vergelijkbare festivals in andere landen. Dus ik ben benieuwd. En om in de muziek te blijven gaan we naar de feestweek van Beverwijk. Jawel, de jaarlijkse feestweek belooft een groot spektakel te gaan worden met vijf dagen kermis, evenementen als, evenement als de korte baandraverij, hey, die kennen we ergens van, en de wieleronde. Gezellige terras en live muziek op diverse podia... heeft de feestweek alles in huis om dagelijks zorgen even te vergeten. Het podiumprogramma op de Meerstraat en Breestraat... laat zich omschrijven als een mix tussen landelijke bekende ex... en het beste uit de eigen regio. Van rock roll tot blues, van smartlappen tot jazz. Het zit er allemaal in. En als we gaan kijken wat er vandaag te doen is daar... op het podium in de Breestraat vanaf half negen... is de Ruud Jansen-band met medewerking van niemand minder dan Jacques Kloes... Want vorig jaar was dit het hoogtepunt van de feestweek. En natuurlijk mogen ze dit jaar ook niet ontbreken. Dus toetsen, virtueuze Ruud Jansen, die al tientallen jaren optreedt, bewijst telkens opnieuw dat de muziek uit de jaren 60 en 70 tijdloos is. En nog steeds volle zalen trekt. En net als in de afgelopen twee jaren, wordt deze band uitgebreid met gastzanger Jacques Cloes. En op de podium in de Meerplein om half negen heb je de Bullis Blues Band. We gaan verder in naar Muiden. Muiden is een jacht in de nacht van donderdag op vrijdag vastgelopen voor de kust van Eemuiden. Renningsboten van de KNRM, van onder meer van Egmond, Eimuiden, Wijk aan Zee... schoten de boot te hulp die vastlag voor het strand bij de Noordpier in Eimuiden. De eerste poging was rond half 1 om het jacht weer vlot te trekken, is mislukt. De opvarenden zijn vervolgens van de boot afgehaald. En om 6 uur werd het opnieuw geprobeerd en dat lukte. En hij is naar de Seaport Marina in Eemuiden gebracht. En dan gaan we nog verder kijken aan de kust wat er allemaal gebeurd is. Een heldhaftige kitesurfer heeft... Het leven van een 25-jarige vrouw gered uit de golven van het Haagse strand. De 25-jarige vrouw was met de vriendin aan het zwemmen... toen zij de hoogte van het zuidelijke havenhoofd onwel werd en onderkoeld raakte. De oplettende kaartsurfers schoten hulp, terwijl een ander hulpdienst inschakelen. Nou, de vrouw kwam vermoedelijk in de problemen door de sterke stroming... en omdat ze te veel water had binnengekregen tijdens het zwemmen. Ze is met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. En de Noordzee heeft dit jaar al tenminste aan negen mensen het leven gekost. Tot zover het regio-nieuws. Ruim zes minuten, Mo. Dankjewel. Mooi, hè? Ja, wil je trouwens de laatste Sofortse nieuwsjes uh, direct op je telefoon ontvangen? Download dan nu de CFM-app. Kijk in uh, de stores en uh, Tik even in ZFM voort. en je wordt op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes. En hij is gratis. Ook dat, hij is helemaal gratis. Hier is het weer met Maurice Mulder. Vandaag trekt er een buienstoring over de regio, behorend bij een lage druk die hierboven hangt. Daardoor is het overwegend wolk en komt het tot flinke buien en daarna is hagelen onweer mogelijk. De zwakke westelijke wind draait naar het noordwest en neemt toe naar matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt tussen de buien door naar maximaal 19 graden. Nou gaan we kijken wat het voor het zandvoortsen betekent. S Morgens hebben we vandaag opklaringen en vandaag in de middag kans op een bui. Zwakke tot matige noordwestenwind met maximaal temperatuur van ongeveer 20 graden. Het weekend ziet er prima uit met perioden met zon en wolken vinden. Welke velden met kans op een bui. Matige noordwest tot westenwind De maximaal temperatuur van 19 graden. En zondag hebben we veel bewolking met geregeld buien vrijkrachtig tot harde zuidwestenwind, kracht 6 tot 7, met maximum temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius. En wil je het weer blijven volgen? Kijk dan op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie je het dan En dankjewel, weerman Lex van der Hoorn voor de laatste update van het CFM-weerbericht voor de komende dagen. Acht minuten over half heen geworden bij CFM Lunch. Mocht je aan de lunch zitten en eet smakelijk... en hou oh, de radio lekker. natuurlijk op CFM Stanford. voor... knor, knor, knor, knor, knor. Deze drijf speciaal voor jou, Mo. See you. En ga Maurice Mulder deed lekker mee met deze van Baltimore. Je hoorde de Boy. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. De nummer 1 uit de hitparades van dit moment. Hier is Prayer in Sea. Laat die we al een hele tijd niet meer uh, gehoord oh, okay. hebben op de radio al wel weer uh, lekker om te draaien op deze vrijdagmiddag was deze van Redbox, je hoorde For America uur van CFM Lunch met, uh, tot aan uh, 2 uur zijn we trouwens bij je met vandaag stagiair Maurice Mulder dus als je hem wil horen blijf gewoon lekker luisteren, Zodra komt hij weer met veel meer nieuwtjes en uh, alles wat belangrijk is ik weet niet, wat jou zoveel heeft gebracht, als ik jou zie of old Spade Park En toen waren ze heel even de tekst kwijt, hè? hoor je? Het? Nou, het blijft toch een geweldige plaat deze, hè? Frankboeien Frank Boeien en de Kronenburg Park. We hebben nog twee platen te gaan in het eerste uur van dit programma. En met één van die twee platen gaan we lekker naar Frankrijk toe, hè? Hebben we zin in, ja, in de nazomer, ja, wat... De zomer die zit er alweer bijna op. Dat was de single van Mike Oldfield, door uh, To France. Ja, het is alweer uh, tijd uh, om uh, wat betreft het eerste uur afscheid van je te gaan nemen. Zo meteen de tweede uur van Zandvoort lunch. Met onder meer de conference even na drie uur. Of uit uh, de één uur, moet ik zeggen. <laughs> maar welke dat is, dat wil uh, Maurice nog niet zeggen. Dus blijf luisteren. We'll